4 uur. Dan net wel met het NOS-journaal. In Pakistan zijn bij twee aanvallen van de Taliban. zeker 29 mensen om het leven gekomen. De ene aanval was bij een controlepost bij de grens met Afghanistan. Pakistanse veiligheidstroepen liepen in een hinderlaag van de Taliban. Daarbij vielen 23 doden, bijna allemaal Taliban-strijders. De andere aanslag was een zelfmoordaanslag ook in het noordwesten van Pakistan. Een auto met explosieven reed een politiebureau binnen. Daarbij kwamen behalve de zelfmoordenaar ook zeker één politieagent en drie voorbijgangers om het leven. Het is de laatste weken onrustig in het noordwesten van Afghanistan. Troepen van de VS en de NAVO zijn er in hevige gevechten gewikkeld met de Taliban. Oscar Lafontaine staat op als voorzitter van de Duitse partij Die Linke. En zal zich op de partijdag in mei in Rostock niet opnieuw kandidaat stellen. De politicus geeft ook zijn zetel in het Duitse parlement op. Al weken wordt gespeculeerd over het vertrek van Lafontaine uit de landelijke politiek in Duitsland. Naar ernstige gezondheidsproblemen zou hij zich volledig willen richten op de deelstaat Saarland, waarvan hij premier is geweest. Lafontaine was vandaag voor het eerst sinds zijn ziekte aanwezig op een bestuursvergadering van Die Linke. De ANWB-leden kunnen nu meedoen met de internetpeiling over de kilometerheffing. De bondsraad gaf daarvoor vanmorgen toestemming. De 4 miljoen ANWB-leden kunnen aangeven hoe ze over het rekeningrijden denken... De ANWB laat hen niet kiezen tussen voor of tegen, maar legt de leden een aantal stellingen voor. De site is tot nu toe moeilijk te bereiken. Met de ledenraadpleging wil de ANWB bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer. Minister Urlings gaf gisteren aan dat de uitkomst van het onderzoek voor hem zwaar zal wegen. De internetpeiling blijft drie tot vier weken online. Het weer, regen of motregen, met vanavond in het oosten ook kans op sneeuw. Vannacht vriest het licht in het noorden. Morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag. Het blijft iets boven nul. Dit was het nws journaal Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. The op zaterdag Need to find Need to fi, baby my baby what you Help me find fi, I need to find find my baby what you Help me find fi, what you Help me find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 Als jij je kleren aantrekt zonder haar En naast zonder bijna te denken Kijk ik naar een ongeluk We hadden de keuze tussen Nick en Simon en pak maar mijn hand of deze van uh, Eric Clapton. Ja. Uiteindelijk is het Eric Clapton geworden <laughs> met Change the World. Ik had ook niet anders verwacht. Nee hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Lekker plaatje Had ik zo. het ook gekozen. Op de zaterdagmiddag. Hé, hey, we gaan volgende week weer voetballen, want vandaag zijn alle wedstrijden afgelast. Klopt. Volgende week spelen wij uit tegen, wie was dat ook weer? Amst of 1 he Heemraad. Amstelveen Heemraad is de ja. wedstrijd die uh, volgende week op het Uitwedstrijd. staat. En uh, de wedstrijd begint om half drie. Dus ze moeten uit naar Amstelveen Heemland. En uiteraard zal onze verslaggever Joop daar weer verslag van gaan doen volgende week. En laten we, week. we hopen dat de wedstrijd dan wel doorgaat natuurlijk. En uh, live te volgen is bij CFMB. Zo het op zaterdag. Ja, en natuurlijk even, ook even een schaatsberichtje. Je hadden het de vorige, keer, vorige uur al even over. Helaas zal Marjane Timmer niet aan de Olympische 500 meter uh, meedoen. Want uh, Thijsje Oenema bleek in een skate-off te sterk over twee races voor de Olympische kampioen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 in <laughs> the anywhere, anytime. Oh, Nena die... en Kim Watts. Over die clip die daarbij hoorde destijds, uh, nee, prachtig. Super, super, super, super. Nena versus Kim Wilds. Hey, het is altijd leuk om plaatsgenoten op televisie te zien. Nou, dat kan aankomende woensdag. Verteld? Om half tien op de televisie. Tien jaar jonger in tien dagen. Twee Samforters uh, treden daarin op, heb ik vernomen. Meen je niet? Ja, dat zijn uh, Ralf en uh, Marja Kras. Oké. Okay. Die zijn uh, in dat programma. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wanneer is dat? Dat is uh, aankomende woensdag.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 Wat naïef, of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk, een gulzer verlangen maakt dat nou niet stuk. Laat mij in die waan laat mij in die waan laat mij. In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 Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkelt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de monden wolken rook, sliepen zij op oliestook, spieden op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep. Glij om door de hondenpoek, ja het is er druk genoeg. Op de straten in de kroeg waar Bolle Jans een biertje heist En de jukebox volle krijgt. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee. Op een zaaltje in g Lijkt de baby op zijn vader. Wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam, Hollalië.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 staat een Arabier Ik patat met veel plezier verwachten in dat is interessant de vaderland een Engelsman zit shocking en klem between de deuren van de tram een dame als een tovervee in een grote BMW wil je van tot waren vrezen het zal wel een termijer wezen met een vent in de WW Amsterdam Hollardier Big City ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. lessen zij een grote dorst. Aan de barcrouwt, blote borst. Wijkgebouwde te trillen, als daar de gitaren gillen. want de bief bent uit de buurt, heeft u weer een zaal gehuurd. Ome jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, heet al Dijvi uit een poog waar de trams de hoek om gillen, of ze katten staan te villen. En je rekt je veegelijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op het geluid, denk je soms ik wil eruit, eenzaam in je blote billen, door een hoerwoud lopen Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam holla die je. Big city. Beste meneer Toonhals, hij heeft heel veel uh, hitjes gescoord. Repo's stiltje, dat was een, uh, eentje waar, waar wij een beetje een hit van gemaakt hebben. Maar dit was zijn echte hit. Joh, de Big City bij Sanford op zaterdag. Nou, nog uh, iets van uh, 23 minuten te gaan in dit programma. En dan entertainment for you met Walter Cruz in de uitzending. Zo rond en nabij kwart over vijf.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 live met pak maar mijn hand. die hebben een jaar achter de rug. Ja, en, ook mooi hè, met het uh, TV uh, optreden voor uh, Haiti hoor je ook nog niet laat in de tijd. Hier met z'n allen meedoen zo. Pak maar mijn hand. 83 miljoen euro bij, bij elkaar ge... gesponsord, -gespaard. gespaard. Ja, Door het, dankzij de gulden Nederlanders. Nee, Dat geweldig. Ik. Helemaal super. En morgen hè?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 De heer Sissing zal, uh, zal de zaak aan elkaar praten. En uh, s'avonds rond 10 uur is de, is de uitslag. Oké. Okay.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 Tot volgende week, wat mij betreft, dan. En Albert jan tot over twee weken. Tot week. over twee weken. Hoi! When whistle. Always look on the bright side of life.